Kielke Eertstra met het NOS Journaal. Bij het ongeluk in de Heinenoordtunnel bij Rotterdam is de chauffeur van een vrachtwagen om het leven gekomen. De vrachtwagen vloog in brand na een botsing met een auto. De twee inzittenden van de auto raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand kwam veel rook vrij. De tunnel werd in beide richtingen afgesloten. De Heinenoordtunnel ten zuiden van Rotterdam blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Zierikzee. In Den Haag is een teruggekeerde Syrië-ganger aangehouden. De man van 21 was van plan een overval te plegen. Met de buit wilde hij de gewapende strijd in Syrië financieren. Toen hij op weg was om de overval in de haven van Scheveningen te plegen, rekenden agenten hem in. De man, die in 2013 een half jaar in Syrië meevocht met de islamitische rebellen, wordt vervolgd voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf en het overtreden van de wapenwet. Op een sportveld in het Friese dorp Twijzel is een aantal kinderen terechtgekomen onder een stenen dugout die instortte. Een onbekend aantal kinderen is gewond geraakt. Ambulances en een trauma-helikopter zijn op de plek van het ongeluk. Er werd vanmiddag een schoolkorfbaltoernooi gehouden in het dorp ten oosten van Leeuwarden. Waardoor de dugout ingestort is, is niet bekend. Het personeel van sigarettenfabriek Philip Morris in Berg op Zoom gaat vrijwel zeker actie voeren. Een grote meerderheid van het personeel is ontevreden over het sociaal plan dat het bedrijf wil afsluiten. De directie noemde eerder vandaag het aanbod nog uitstekend. En een van de beste sociale plannen die ooit in Nederland overeen zijn gekomen. Maar het personeel denkt daar duidelijk anders over. De eerste acties zijn waarschijnlijk zaterdag. Waaruit die acties bestaan is nog niet duidelijk. De vestiging van de Amerikaanse sigarettenfabrikant in Bergen op Zoom gaat 1 oktober dicht. 1230 mensen verliezen daardoor hun baan. Het weer, het is bewolkt met steeds meer kans op regen en onweer. Het is 22 tot 28 graden. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel. En dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NL Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat in totaal 150 kilometer file, het meeste op de wegen rond Rotterdam. Dit zijn de files van 5 kilometer en langer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Knoopend Oude Rijn 6 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Ridderkerk en Hardingswald Giesendam 8. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knoopend Terbrechtseplein en, Ter en knoopend Klaverpolder 25 kilometer. Dat komt door het probleem op de A29 ten zuiden van Rotterdam. Die weg is in beide richtingen dicht bij de Heinenoordtunnel door technisch onderzoek na een ongeluk. En dat gaat wel tot morgenochtend vroeg duren. Dus flinke files aan de zuidkant van Rotterdam. Ook op de A15 vanuit Europoort lopen het inmiddels vast voor knoopend Ridderkerk. Dan de A20 naar Gouda bij Moordrecht 5 kilometer A27... Utrecht richting Breda tussen Nieuwegein en Noorderloos 10 kilometer. Tot zover de verkeers-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 One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 Stromen, was alleen het oud worden gehaald. Oh, oh, oh, oh rustig ademhalen. Oh, oh, oh, oh lijkt er het regent als altijd. Maar het regent, en het regent, zonne-stralen. Op een bankje in het park kwam het besluit. Noem het dapper, noem het vluchten,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 Meer. Kan dus gaan, maar iemand... Op 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Blommersoper Hits. When I dance, they call me Magarena, and the boys they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, dance with me, and if you're good, I'll take you home with me. Ala tu cuerpo alegría Magarena, que tu cuerpo es para la alegría y cosa buena. Ala tu cuerpo alegría Magarena, eh Magarena. Dalla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para la alegría y cosa buena Dalla tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino I don't want him, couldn't stand him, he was no good so I Now come on, what was I supposed to do? He was out of town and his two friends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 Tu cuerpo alegría Macarena eh Macarena Ay tu cuerpo alegría Macarena Tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas Baila tu cuerpo alegría Macarena eh Macarena Ay I'm always at the party with the girls who are good. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Cala tu cuerpo alegria Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Cala tu cuerpo alegria Macarena, hey Macarena. Ay! Cala tu cuerpo alegria Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Cala tu cuerpo alegria Macarena, hey Macarena. Cuerpo, alegría, macarena, que cuerpo pa tu cuerpo alegría Macarena tu cuerpo para dar la alegría cosa buena tu cuerpo dar la alegría cosa buena Macarena eh tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para dar la alegría cosa buena tu cuerpo alegría Macarena eh Macarena